Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De vermiste onderzeeër in Indonesië is waarschijnlijk gezonken. Er zijn wrakstukken en gelekte olie gevonden van het onderwaterschip... dat woensdag tijdens een legeroefening vermist raakte. Er zijn 53 mensen aan boord. De kans is klein dat iemand het overleefd heeft, zegt deze deskundige. Waar de onderzeeboot is gezonken, daar is het erg diep. Dieper dan die onderzeeboot zou kunnen. En um, ja, dan, uh, daarnaast, als hij het toch ergens nog intact had kunnen zijn uh, geweest, dan uh, waren er ook geen mogelijkheden bij deze onderzeeboot om nog die mensen eruit te halen. En de zuurstof in de onderzeeër was volgens het leger vanochtend al op. De Belastingdienst is populair als werkgever. Vorig jaar solliciteerden 50.000 mensen op een baan daar, een kwart meer dan het jaar ervoor. De Belastingdienst heeft geen al te beste reputatie, denk aan de toeslagenaffaire, maar kennelijk zijn er ook veel mensen die juist vanwege die affaire zijn gaan solliciteren, omdat ze de Belastingdienst willen verbeteren. Zwangere vrouwen kunnen veilig een prik halen tegen corona, dat zeggen Deskundigen en de Verloskundige Vereniging. Eerst was het advies om alleen kwetsbare vrouwen in te enten, maar uit onderzoek in de VS blijkt nu dat het bij alle zwangere vrouwen veilig kan. Ook komen vaccins niet in borstvoeding terecht. Aanstaande woensdag om 9 uur ochtends is het zover, dan mogen winkels hun deuren weer opengooien voor spontaan langslopende klanten. Een afspraak hoeft dan niet meer en dus zijn winkeleigenaren in voorbereiding om het allemaal goed te laten verlopen. Deze bijvoorbeeld, want een klein winkeltje in Utrecht die steeds acht klanten tegelijk binnen mag hebben. Mensen moeten bij de ingang sowieso hun in handen wassen en een mandje meenemen... ...waardoor iedereen dus wel bewust is van ik moet afstand houden, want we zitten nog steeds in coronatijd. En we hebben wel veel hoekjes dat mensen afstand houden, dat ze even in een hoekje gaan staan... ...dat andere mensen er weer langs kunnen. Dus dat is wel fijn. Ik heb wel het idee dat dat ging vorige keer ook goed. Hij is dan ook niet bang voor drukte. Het weer nog. Vrij zonnig nu. Af en toe wat bewolking. Het wordt 9 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Vannacht kan het een beetje vriezen. Morgen is het weer een zonnige, droge dag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nu 10 minuten vertraging op de A7. Zaanstad richting de afsluitdijk tussen Hoorn en Bochum. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie.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 er was er ook één die met rozenpakt bij. En die leek precies op een kick van mij. Weet je nog wel, Aaritje. Oh, Wij kiekten al zijn leuke ding.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 He, She and the Piano, waarvoor Margie meestal de componist tekende. En Margie en Louis kregen in 1915 een zoon, Louis junior. Het komisch repertoire werd langzamerhand uitgebreid met het levenslied. Een bekend stuk uit die periode is De Jantjes...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 Waar moet je aan het beweren? Waar onttrekt mogen geloofenswaar? Waar vindt men de hartenplot van Amsterdam? In de Jordaan, in onze ene Jordaan. Op die ene kleine plek zijn de doffe jongens gek, want daar zal het hart van mogen blijven slaan. In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 tijd is de trots van elke Amsterdamse mei. In de Jordaan, in onze ene Jordaan, op die ene kleine plek zijn de doffe jongens gek, maar het hart van de poppen blijven slaan. In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 Die toch het dan hun leven strijd licht. Want bij vreugde en liefde en bezoren. Verspijndra wat voor immer hen bindt. Als de eersteling hen wordt geboren. Moeder zingt bij de wiet van haar kind. Twee ogen zo blauw. En die kijkers van jou, twee ogen zo blauw. Al de grijsaard vermoeid en versleten, niet in het leven van waarde meer had. Als door allen verlaten, vergeten, hij alleen op het einde maar wat? Is hem toch de herinnering gebleven, die hem koesterde in t het is zijn laatste sprang warmt in het leven en hij leurt bij het knappende vuur. Hmm.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 here in the Martin, and niemand can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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Calepso I, Calepso I, Calepso Italiano. Calepso C, Calepso C, Calepso Siciliano. Calepso I, Calepso I, Calepso Italiano. Calepso C, Calypso, Siciliano.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 Italiano, Italiano, Siciliano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 hij is niet voor niets natuurlijk uh, cabaretier, kamiek en zelfs Nederlands tekenaar. Een van zijn groot hits die ik regelmatig in dit programma heb gedraaid... is Twee Motten en nu draai ik nummer 1957. U hoort Tom Manders, beter bekend als, uh, als zijn Elias Dorus... met we Me Bolgoed op mijn ene oor uit 1957. Dorus, nu op van Zandvoort, in Zandvoort uit Zandvoort. M'n Bolgoed op mijn ene oor, zoals Lente Rick, het leven door. Ik ben in de hier. En de stijfbedaar, haal ik mijn kort bij mekaar Ik heb een bank in het plantsoen, daar ga ik s'nachts de kiet doen Ik zie, ik zie wat u niet ziet, veel zonneschijn maar ook verdriet Want naast no, dit geld waar het om gaat ligt ook de humor vaak op straat Je bent een reuze stommeling als je het het zomaar liggen laat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 die vlees. en krijgt meneer dan niet te in dan breekt hij bij die slager in ga ik soms overwachtjes dus uit en als ik dan ons fluitje fluit dan komt hij met een reuze vaart en kwispelt vrolijk met zijn start van s'morgens vroeg tot s'avonds laat trekken we samen langs de straat hij is een hier van groot van maat en ook met de kamerad de vrijheid is ons kapitaal de blauwe lucht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 Een Gaalse koopman uit de stad met vrienden uit zijn verre land dans hij nu hand in hand, maar op zijn dochter doet het goed. Dat mooie kind heeft peper in de bloed. De mannen draaien om haar heen, maar ze kust er geen.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 Over de, de, maat de, de maat van Orleans, Orleans. hij lust enkel hey, Suderland. En af en toe cognac. Op het dak, op het dak, op het dak, op het dak. En hij wil alleen maar op een Franse bak, de kat, de kat van oma Willem is op reis geweest. geweest. Op reis geweest, op reis geweest. De kat van ome Willem is op reis geweest. We maanden naar Parijs geweest, Parijs geweest, Parijs geweest. De kat van ome Willem is op reis geweest. Bonjour en voel en Ja, dat was Wim Zorneveld met de kat van ome Willem. En daarvoor nu Theo en Maria met feest bij Donjegosseet.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 Oh, yeah.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 Ververs sprak zij, heb ik steeds niet en daar heb ik een pracht vanaf dieboer. In een huis aan kaland, die ze lief en charmant, maar ze vroeg. Voor...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 Waar woon ik? Die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Die redt mij uit die moeilijkheid. Die hecht, maar mijn huis ben ik leid. U hoorde muziek van Jantje Hendricks met Waar woon ik? En daarvoor Espada met Klop, maar aan mijn venster. Een volgende artiest is Rocco Granata, geboren op 16 augustus 1938. Italiaanse componist, muziekproducent en zanger met een kenmerkend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 Ja, ja, ja, paras, voor aan diamanten, woorden, betekenen gewoon, voor jouw en goden, ja, ja, ja, ook wel een prins als hij het wild is op mijn jacht erheen. Want een mooi droomkasteel met bloemen en pruilen, zo'n prunkjuweel is origineel en dus het kost niet veel. Dan is de prins gelijk die duizend bloemetjes rijk. Waar ik nu dag en nacht naar kijk. Ja ja ja, Paris voor prinsessen, diamanten voor een kroon. Met dienaren gewoon voor jou een golden troon. Ja ja ja. Prinsesjes zijn er nu nog niet Die komen later wel Als ik een wicht bestel Dan is het leven voor ons samen Verder kinderspel Die bloempjes in de knop Hebben een mooie pop en let maar op, een sproot een kop Ja, ja, ja Paras voor prinsesjes, diamanten Voor een kroon Betekenen gewoon Voor jou een golden troon Ja, ja, ja Bij de keer naar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 Als de zomer voorbij is, komt de herfst. Mensen velen al dagen, de warme tijd van De zon weerstraalt met de weinig kracht. Op de achtergrond bladeren met een boterburrmkracht.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 is een Nederlandse zangeres die als een leentje van Kapellen. vooral bekend is geworden met het liedje Naar de Speeltuin. Nou, u hoort Flip de Fluiter. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u nog een fijne zondag. Uiteraard de volgende week zaterdag in de herhaal ik tussen 1 en 2. En ik wens u een hele fijne week. En ik zeg tot ziens. Flip de Fluiter, Fluit, Flinkervlucht, Flip de Fluiter, Fluit. Flip fluit, fluit, fluit, fluit de Fluiter, Fluit, Flip de Fluiter. Flinke vliegvlieg, der fluit, der fluit, flink. Vlinke vliegvlieg, fluit, der fluit, fluit. en flink, En drop Als het fluit verwerpt, die plek niet. fluit, der fluit. Vlinke vliegvlieg, en fluit, der fluit. Vlinke fluit, fluit. fluit. simply